brein en geel, elk dag weer een ander deel. Opgedragen als een mist, met een mist. De naderende uren die de koude wind de, botuur, de geweven wezens De raken alles aan de vriezende rivier Glitterdingen op het veld Trekken door de welden De paarden die trekken met een vries van stom. Zonder te veel geweld gewild verschuift de kaarenkoets hier goed verpakt Het doel in zicht, Warme ogen zachte woorden Een heerlijk warm gebaar Staat alles klaar, een bord met goed en soep Knallen uit de grond, de dampen dringen diep door Daar is het eten Staat een maan die vaart, de tijden die heen gaan Groot verheugen, het grote oog Voorbij de koude, de warme handen Vinden ons langzaam ondooid Alles tot wel eer, Tot wel eer. Langzaam onder.